Dijkers met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft enkele lichamen teruggevonden van Israëliërs die sinds vorige week zaterdag werden vermist. De vondst werd gedaan bij invallen gisteren in de Gazastrook door grondtroepen, meldde Israëlische media. De invallen zijn nog niet het verwachte grondoffensief. Door Israëlische luchtaanvallen zijn in de Gazastrook tot nu toe zeker 1900 mensen omgekomen. Nog eens duizenden anderen zijn gewond geraakt. Saoedi-Arabië veroordeelt de bombardement op de Gazastrook. Het land spreekt van een militaire escalatie van Israël, waar een einde aan moet komen. Israël en Saoedi-Arabië leken eerder nog dicht bij het aanknopen van diplomatieke banden. Buitenlanders in de Gazastrook krijgen mogelijk de kans om weg te komen. Canadese functionarissen zeggen dat er wordt gekeken naar een manier om de grens tussen Gaza en Egypte een paar uur lang te openen. Het is nog niet zeker of dat gaat lukken. Daarom vraagt Canada zijn inwoners nog niet om naar de grens toe te gaan. Joran van der Sloot gaat waarschijnlijk bekennen dat hij de moeder van Nathalie Holloway heeft afgeperst. Volgens de Telegraaf zou de Nederlander een deal hebben gesloten met de Amerikaanse justitie. Er zou zijn afgesproken dat Van der Sloot in ruil voor strafvermindering vertelt wat er met Holloway is gebeurd. Zij verdween in 2005 op Aruba. In Rotterdam heeft gisteravond een grote brand gewoed in een autosloperij. Daarbij kwam veel rook vrij, niemand raakte gewond. De autosloperij ligt vlakbij de luchthaven van Rotterdam. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft vanwege de veiligheid geen Pokémon kaarten meer uit aan bezoekers. De kaarten werden uitgedeeld vanwege een tentoonstelling met Pokémon schilderijen. Veel mensen willen de kaarten hebben en dat leidde de afgelopen dagen geregeld tot chaos bij het museum.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 Good morning. Ja, dat kan ik in ieder geval meer inschatten. Is dat Hamas of is het uh, Israël? <coughs> Geen idee. Ik, ik zie het verschil niet zo. Nee, nee, nee, het gaat vandaag natuurlijk gebeuren. En gisteren was er op het nieuws dit te horen. Hamas had vandaag uitgeroepen tot dag van de woede om wereldwijd de straat op te gaan. Om steun te betuigen aan de Palestijnse zaak. De dag waarop het Israëlische leger inwoners van Gaza opriep om hun huis te verlaten. Weg uit gaza stad. Ze moeten naar het zuiden van de gaza en ze hebben 24 uur de tijd. Mm. Het leidt tot chaotische tafereelen, want waar moeten ze naartoe? Precies, dat is de vraag. Gaat de grens nou wel open of niet open? Ik hoorde mijn schoonzoon er nog over al. Ja, het is eigenlijk een beetje echt schoonzoon er al over. Die ging bij Egypte al bij de grens kijken of het open ging. Maar daar staat nu natuurlijk niet op te wachten om daar uh, uh, het probleem binnen te halen. Maar uh, ja, de vraag is, uh, wat gaat er gebeuren? Ja, er moesten al die mensen heen? Het is nu zo van, dan zitten ze allemaal daar in één hoek. Ja. Dat is ook wel uh, heel praktisch als je daar iets engs wil doen. Dat is En ook dat vraag. Uh, is eigenlijk wel, uh, ja, Wat? het baart me wel zorgen allemaal. Ze bombardeerden nu alleen, zeg maar nog, uh, in het noorden. Maar was ook in het Zuido weer gebombardeerd. En ja, dan vraag je altijd af, hoe groot is uh, eigenlijk de Gaza-strook. Dus Gaza is klein, maar ook weer niet zo klein. Het is een dikke veertig kilometer van het noordelijkste puntje naar het zuidelijkste. Ongeveer de afstand van Amersfoort naar Amsterdam. Wie geen vervoer heeft, zal snel minimaal 10 kilometer moeten lopen. Daar heb je dus wel enige conditie voor nodig. En waar kom je dan terecht? In overvolle steden of in dit soort onbewoonde gebieden? En de beelden erbij waren dus echt een beetje land. Ja, uh, dat je zegt wel, weilanden waar helemaal niks te vinden is. Dat je denkt van, ja, je had in de steden al geen elektriciteit en stromend water. en Dat soort dingen, hier heb je helemaal niks. Nee. Dus nou, ik, uh, ja, ik ben uh, wel, uh, echt nieuwsgierig hoe het allemaal gaat aflopen. Ja. En uh, ja, ik, ik heb de verhalen van de andere kant ook wel een beetje gehoord. Want mijn uh, ex-schoonzoon is natuurlijk een, uh, een Palestijn. En die is ook wel eens opgevoed echt als de Palestijnen. door zijn open die door de indivada eruit werd gezet. Op een niet zo hele nette manier. Dus er zijn heel veel nare verhalen uit, van die kant. Ja. En uh, als je dan ook al hoort dat ook al die kennissen van mijn schoonzoon ook al zijn overleden. Omdat ze toch ten strijde trokken. Niet zowel voor Hamas, maar wel om toch zich te verdedigen. Ja, het is een puinbak. Het is gewoon echt een beetje ongelooflijk. En uh, ja, hoe moet je dat doen? En dan hoor je toch ook al die, die politieke leiders hier zo. Er is een terreurdaad door Hamas gepleegd. Die veroordelen we, die moet je ook veroordelen. Dan heeft Israël het recht op zelfverdediging. Maar dat moet altijd binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Of dat uiteindelijk hè, het geval is. Dat is dan aan een onafhankelijk onderzoek. Daar kun je niet nu vanuit een stoel hierover oordelen. Nee, dat is zo. Maar goed, ja, ja, het is wel wat ze nu toch allemaal doen. Dan denk ik al van, hm, ik weet niets. Hè? En als je dan hoort dat het land 41 kilometer groot is. of het zo lang is en dan iets van 10 kilometer doorsnee. denk je... Ja, daar heeft Israël wel genoeg materiaal voor om dat gewoon helemaal even helemaal ja, met de gewoon... grond gelijk te maken. Ja. Maar ja, als ik al zie dat mijn zoon zo met, met gewoon wat verhaal al gemotiveerd is tot op het bot, dan denk ik dan kan ja, ik helemaal uh, uitroeien. Hij wil ook meedoen met de strijd. Echt, uh, nee, dat niet hoor. Hij nee, gaat geen uh, nee, nee, nee, legerkloffie aantrekken. En, uh, nee, maar goed. Uh, hij is wel, uh, waarom hij hoort, niet eigenlijk? Dat vind ik wel bijzonder. Want hij hoort dan tot de echte goede burgerij. Ja, maar is hij het is niet, dat zo van, dat moet het gewone volk doen of zo? Of? Nou, jeetje. Om dat, zo, nou, het is niet ja, nou, dat weet ik niet. Nou, nee, ik vraag het, gewone het maar. Volk, ik ben een journalist, dan, ja. Ja. Het volk wil niet te strijden natuurlijk. zijn nee. de, de, de gelovigen en die ook allemaal heel veel nadigheid hebben meegemaakt ja. in het verleden. Maar ook de gewone mensen. Ik bedoel, ja, er wonen ook heel veel gewone mensen in ja, Maar straat. er is gewoon wel heel veel gebeurd. En uh, je ziet wel altijd wat ik wel gezien heb. Dat ja. er steeds dan gebeurt er iets. En dan werd er echt uh, onmachtig veel teruggeslagen vanuit de kant van de Israël. Ja, ja. En dan denk ik van ja, op een gegeven moment is de maat vol geweest. Maar ja. Dat, dit zijn weer hele nare consequenties. Nou ja, de, de vraag is natuurlijk al... Is die uh, Net, Net, Net, Netanyahu Netanyahu Bent u met Netanyahu nou nog een beetje populair? Nee, volgens mij niet. De van Netanyahu is Miss Security. Maar iedereen zegt hij heeft duidelijk gefaald... in het veilig houden van het land. En dat wordt hem echt enorm kwalijk genomen. Uh, veel Israëliërs zijn het vertrouwen in hem... en zijn coalitie compleet verloren. En gisteren hoorde ik daar ook weer een fotograaf over... die, in, uh, die aan, aan het fotograferen is... In, uh, niet in de Gazerok, maar wel gewoon in Israël. Die zegt, ja, heel veel mensen zijn zo klaar met die gast. Hij had dingen moeten regelen en hij heeft het maar laten gaan. Zet er een hek omheen, dan wordt het allemaal wel goed. Dat, dat gaat niet vanzelf. Daar moet tijd en energie in worden gestopt. En dat heeft hij gewoon niet gedaan. En daarvoor snap ik ook, ja, die terroristische aanslagen van Hamas... niet dat ik het goed maar dat zij nu toeslaan... dacht ik van, ja, het geloof in de regering is zo minimaal. Misschien kunnen we nu tot elkaar komen, alleen... Het is wel heel dramatisch. wat we ja, doen. Ja. Dus, Maar ja, goed. Misschien kunnen ze nu eindelijk gewoon het leger zelf zeggen van... we gaan gewoon niet ten strijde. We, gaan, we trekken naar de binnen en we gaan het gesprek aan. Ja, dat ja, is wel heel mooi ideaal dit. Hè? Het zou fijn zijn. Ja, ja, het het, zijn, fijn zijn. Onze, het ja. zijn onze relaxe gedachten vanuit ja, onze mijmerstoel. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, nou ik, ja, ja nou, bizar, gewoon... Ik zeg geen andere woorden, dat nee. heb ik ervoor gewoon. Het is uh, de eruit. Ja, we zijn alweer begonnen. Ja, altijd. Ja, het is van een hele uh... heugelijke dag. Ja, het is, een hele, uh, dag, hoor. Ja, het is ja. een hele heugelijke dag. Wat weer wordt het eigenlijk? Om het gewoon even plat te slaan allemaal. <laughs> ja? ja, nou hier en daar een bui en zo. <laughs> ja. Ik De wel blij dat ik droog overkwam. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, nou, we kijken straks even wat er nog meer gebeurt in de wereld. En we hebben hier natuurlijk de ook uh, de Zandvoortse bericht. En niet te vergeten, de geschiedenis. Dit is eens dus even een lekker oudje hier. De vaccines. All my friends... Soms is het echt super poppy en dan in een keer is het weer wat hardig. En dit was All My Friends Are Falling In Love. Hier bij Toebakleven uit het zonnige zand. Wat kan elk moment gebeuren de zon doorbreekt. Zeker met dit programma op de radio. Vandaag in Telegraaf te lezen over de valgevlucht vooruit. Ja, waar een aantal dagen toch wel echt verontrustende kranten koppen. En nu gewoon weer een, een oude man schommelend in de tuin. Ja, helemaal van Veen, 78. Is nog steeds muziek aan het maken. Hij heeft een boek geschreven. En hij gaat bezig weer uh, toeren. In Carré. Hij is de enige artiest. Die uh, wat hoeveel, voor de hoeveelste keer. Voor de 600ste keer. Een optreden heeft in Carré. Dat heeft een andere artiest nog niet geëvenaard. En uh, hij zegt. Ik ga nog, ik ga echt nooit met pensioen. Als ik uh, kan, uh, kan bewegen. Dan zal ik waarschijnlijk altijd iets doen. In de showbiz-wereld uh, boeken schrijven. Hij heeft ook, ook ooit uh, zo'n boek geschreven. Zo'n kinderboek. Uh, hoe oh, heet je ook weer Ach, dat, uh, dat eentje. Over dat eentje, ja. Dat eentje. De, de kwak eentje. Ja. Uh, uh, over, of dat je het ook is kwak. kwak. Dat ja. was hem, dat heeft hij ooit geschreven. En, uh, ja. ja, mooi om te zien dat zo'n man uh, nog steeds iets bij kan dragen. Nou, heen net als Paul Fabriet heeft het ook heel lang volgehouden natuurlijk. Ja, maar het is gewoon je hobby, hè? Eigenlijk, hè? Ja. Net als, uh, wij zitten hier waarschijnlijk ook over 30 jaar zitten wij ja. nog. Ja, sorry, dames en heren. We maken geen ruimte. Nee. <laughs> Nee, wij zullen waarschijnlijk doorgaan tot we er erbij neervallen. Ja. Zeker weten, ja. zeker weten. Ja. Ja. Goed, wat, uh, je zit, uh, heb je al een beetje in te lezen... en wat ja, er allemaal zich afspeelt? ik had een heel groot kartonnen uh, blad... en daar heb ik op zitten schrijven. Oké. Okay. Uh, Kom je uit het atelier of zo? Uh, nee, er waren posters. Ik zit dus in de ondernemingsraad bij mijn werk. Yeah. En dan uh, moet ik daar natuurlijk... Uh, op een gegeven moment moet ik dan... Uh, uh, een pre presentatie doen? Uh, uh, ja, maar ook uh, folders uh, rondbrengen en zo. Ja. Yeah. En daar heb ik dus, dus uh, een enorm karton had ik daarvoor. En ik dacht, nou, die gebruik ik nog even om... Uh... Ja, precies. recyclen Ja, dat is recycling. Ja, precies, precies. Nou, er is een vrouw geweest in, uh, die was op het punt om naar Rome te gaan. En toen merkte een stewardess dat ze heel erg aan het transpireren was. En die vrouw die, uh, die zegt, nee, dat gaat oké, ik... Uh, ik heb diabetes en ik moet wat eten en dan gaat het alweer. Maar uh, ja, even later, toen voelde ze zich al beter... maar uh, er was toch die stewardess die kwam dan weer... en die vond dus toch dat uh, ze een medisch onderzoek moest doen... en ondervroeg haar over haar gezondheid. ja En uh, tien minuten later kwam de stewardess weer terug... Ze zegt, we hebben besloten dat u het vliegtuig moet verlaten. Want ah. we denken dat u een risico bent. Oké. Okay. En zei, hoezo? Omdat ik diabetes heb? Zie ik er ziek uit? Nee, nou, eigenlijk niet. Nee. Maar uh, zelfs met de kapitein gesproken. Die vond ook dat het geen goed idee was om mee te vliegen. Ze even en uh, gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Nou, en uh, uiteindelijk werden ze dus gewoon het vliegtuig uitgezet. En uh, ja, ze had ook een opvlieging en zo. En uh, ondertussen was ze, was ze wel 1800 pond kwijt voor die pakketreis die ze zou maken. Ja, ja oké. Okay. Ze, ze had heeft... opvliegers, ja, Dan is het waar natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, uiteindelijk uh, hebben ze wel uh, gezegd uh, van die luchtvaartmaatschappij... van nou oké, okay, uh, ze hebben excuses aangeboden. Ze betalen haar vakantie terug als gebaar van goede wil. Okay. Je je vakantie is gewoon al een beetje verpesten als je op deze manier gaat. Dan maar denk je, je geen... ik heb het vliegtuig gehad, Ja, daar, daar ga je ook van weten van het rennen op het vliegveld. Ja. En van de zenuwen en uh, opvliegers en uh, diabetes. En, en, en dan word je eruit gehaald. Dan moet je weer naar huis. Weet je. Dat is echt heel vervelend. Maar hebben ze nou echt bewijzen gevonden dat zij zeg maar, gevaar zou vormen? Of waren ze gewoon bang dat haar geestelijke toestand dat ze een vrouw, ja, <dus> ja toch, in de overgang kan een hele rare ding echt opvliegen. En nou, dat ze met wel... de cockpit binnenvliegt. Da kun dan je er wel dan, meer maar, uithalen, denk ik. Met dan. de scherpe nagels. Dat had ze zeker niet afgeknipt. Dat moet volgens mij ook als je vliegtuig gaan, toch? Je mag geen scherpe dingen meenemen. Dat ze dan binnenkwam en dan zo in één keer over die slapende piloot. Bent u ontslapen? Nee, nee, ik ben wakker. Niks in de hand. Nee, ze zaten nog niet in de lucht natuurlijk. Hè? Nee, maar ze kijk. hadden deze beslissing genomen, zegt de luchtvaartmaatschappij. Yet to heet die. Ja. Dat, uh, dat ze naar nou overleg met onafhankelijke medische luchtvaartspecialisten. Die, die gaan over de gezondheid, welzijn en de veiligheid. En uh, daarom hebben ze dus besloten dat oh, ze misschien beter wegkomt. Kijk, nu krijg je toch een ander verhaal. Geen terroristische aanslag. Ja. we zijn gewoon zeer bezorgd. Over ja, haar uh, toestand. En het kan me nog herinneren dat mijn vrouw hoogzanger was. En dat wij ook uh, terugvlogen naar Nederland. Uh, niet vanuit Israël of zo. Helemaal geen spannend gebied waar Australië? we vandaan kwamen. Ik weet niet waar het was. Canaria uh, of zoiets. Gewoon een van de luxe hoort natuurlijk. Hè. Om even bij te komen. Om een zware leven. Een pre-kind uh, pre uh, vakantie. En toen werd ze ook zwaar ondervraagd. Hoe, uh, hoe ver ze was. Want ze hadden zo zoiets. Ja, dat is even lekker. Dan ga je straks... Uh, Vlieg je weg en dan... Uh, Begint de bevalling. Begint de bevalling. Ja. Of er gaat iets mis. En zijn wij verantwoordelijk. Dat willen we echt niet op ons geweten hebben. Maar uiteindelijk mochten we toch mee. Ja. Dus uh, dat is wel weer goed om te weten. Maar ja, dus uh, dit, deze vrouw, ja. Maar Alleen. ik denk ook zeker voor, voor korte vluchten... moet je je gewoon niet zo druk maken als, als luchtvaartmaatschappij, Want uh, je, ben, je bent er dan zo in twee uur of zo, weet je wel. Hij doet me wel denken aan een ritje ooit in een, een kinderachtbaan op de kermis... En uh, daar ging ik in zitten, en ik dacht: Zo, een kinderachtbaan die kan ik hebben. Dus ik zat erin, nee, ik werd er toch beroerd. En ik zag er waarschijnlijk echt niet goed uit. Dus de hele kinderachtbaan werd stilgezet. Meneer, gaat het wel? <coughs> nou, ik was Tuurlijk, tuurlijk. Ga, uh, gaat, gaat u me door. Dus ik werd eigenlijk ook bijna uit eigen veiligheid uit de achtbaan gezet. Ik weet het beter als we both say so long and for the memories. I like to say that it's been real, but it's been fake You're lying in my face again You got me hanging, going short again feel like a kite in a hurricane So cut the string and let me fly away Now we're burning at both ends Like candles even wennen, maar het is echt helemaal weer terug naar de basis van OMD, of de Orchestra Movers in the Dark, is de nieuwe plaat die ze uit hebben. En ze spelen in de AFORS, 14 februari ja, 2024, ze zijn helemaal weer terug naar weg geweest en ze zijn echt helemaal nooit weg geweest, nee. Ze bestaan vanaf 1978 en nog steeds maken ze muziek en ze hadden al om zich heen gehoord, hey, die synthesizers, die hoor ik overal, nou dan gaan we helemaal weer terug naar de synthesizer muziek. Ja. En Nolike, okay, en uh, uh, uh, uh, uh, noem even nog laat nog. Ja, en Nolike okay, ken ik alleen. maar ah, er is nog wel nog plaat. Ja, ongetwijfeld. The, uh, made of Orleans. Ik heb een beetje het gevoel... Zo so in love ook nog. Ja, ja maar je, je hebt ook die groepen Enia of zo. Dat was ook een beetje in die tijd. Dat is ik ook heb een beetje, beetje Dat associeer ik 80. met elkaar dan. Ik weet niet waarom. Ja, nou, je had in de tijd zoveel synthesizer made. Ja. Dat is echt uh, bizar gewoon. Ja, dat is echt nou, zo. Het is uh, de zaterdagmorgen bijna alweer uh, straks de dus Zandvoortse berichten. We kijken nog even in de krant wat er zich allemaal afspeelt. Vandaag het eerste congres. Ja, het eerste congres uh, ja. van de P van de A slash GL... GroenLinks, oh, ik dacht yeah, Timmermans en Aukje uh, Kuiken en natuurlijk Jesse Klaver met z'n drieën gaan ze babbelen. En uh, op zichzelf waren ze zelf op één lijn gekomen. Ja, yeah. en toen gingen Hamas Is er al bestoken. Oh, what the fuck. Ik weet gewoon dat bepaalde gedichtes van de, van de GroenLinks. die zijn echt een beetje pro-Palestinië. En mensen van de PvdA zijn weer meer voor de Joodse staat. Dus ja, daar moeten ze nog even uitkomen. En of het daar op stuk gaat lopen, weet ik niet helemaal. Maar goed, of, of, of ze die discussie gaan voeren daar, lijkt me nog niet helemaal handig. Want ik bedoel, je hebt net iets moois gemaakt. En dan ga je door een buitenlandse conflict ga je het weer uit elkaar trekken. Ja. We zullen het horen hoe het uh, zich gaat verlopen. Het is vandaag in ieder geval in Den Haag. Uh, mooi om te zien. Frans Timmermans, misschien kan hij een klein beetje van zijn uh, hele hoge berg afkomen. Ja. Ik ben zo goed. Ja, ja, ja. Het, is, het is wel iemand die vertrouwen wekt. Misschien ja, dus komt het ook wel door die baard of zo... dat het een soort kerstman is. Ja, ja. <laughs> dat je denkt, nou, dat is alleen maar goed. Ja, nou wel, met kerstman en Sinterklaas... Ik niet, daar geloof ik niet meer dus in. Ik... Nee, maar uh, een beetje een vertrouwenswekkend uh, persoon. Ja, ja, ja. Er is een, uh, in Lone op Zand... afgelopen woensdag gewoon... een enorm ijsblok uh, blok gewoon zomaar naar beneden gevallen. Echt zo groot? Ja. Huh? En dat uh, is dus gewoon door de, door de schuur... Uh, door het schuurdak... En er zit gewoon uh, echt een enorme deuk in. Dat je denkt van nou, je zal het maar op je hoofd krijgen. Maar dat schijnt dus te komen dat dus vliegtuigen uh, dan zo oh, hoog ja. zijn. En dat er dan gewoon uh, enorme stukken ijs naar beneden kunnen vallen, blijkbaar. Ik, ik vind het zo gek van hoe, hoe, hoe uh, oh, dus was het, dat aan dan? Zeg? Het hele dak ligt bezaaid met dat ijs, zie ik ja, ja. Oké, okay, Dus ja. wij zullen denken, hey, zijn het grote uh, uh, uh, uh, uh, hagelstenen, maar dat is het niet. Het is echt uh, uh, uh, aangevroren op vleugels, echt een blok van het blok. Ja. Dus uh, alweer goed in. Ja, en dat was niet eens in de buurt van Schiphol, maar dat was heel ergens anders. Nee, maar ja, dan moet okay. je dus wel je schuur gaan repareren. En is het is het ook weer een act of God, hè? zegt het natuurlijk. Het is het voor de vraag of de verzekering de schade dekt. Maar ja. het is wel nou. zo, dat uh, die man die zegt ook van. soms uh, komen hier wel vier, vijf vliegtuigen per uur over. Dus uh, het zal wel vaker gebeuren. Yeah. Maar er is in Nederland in ieder geval nog nooit iemand gewond geraakt door het vallende ijs. Dat kan niet zo lang meer en, uh, duren. Want als je zegt hoeveel ijs dat was op zijn schuurtje. Ja. En, en die eigenaar van die schuurtje was lachend het dak oh ja, aan, aan het repareren. repareren. Ja, maar die ik was ja, dan weer blij dat hij op. natuurlijk uh, iemand kwam. Omdat uh, waarschijnlijk heeft hij zelf de krant gebeld. Ja. <laughs> Wat me nou gebeurd is. Ik zal, echt de front, ik zal echt heel boos kijken gewoon. In de hoop dat uh, de Schiphol zegt, nou oh, meneer, we komen uw dak repareren. Dat Doe maar een heel nieuw schuurtje graag. Ja, nou, maar ik denk dat hij heel erg opgelucht was dat het niet op zijn hoofd was gevallen. Nee, dat geloof ik ook. Dat zijn echt grote blokken. Als je ja. op je hoofd gaat, dan, dan heb je er gewoon een tijdje... Met een tijdje uit de running. Ja. Dus als je dan in een vliegtuig gaat zitten, word je het uitgezet. Ja, voor je eigen bestwil eigenlijk weer. Goed, straks is het altijd berichten. Straks, onder andere ook de nieuwe single van Indian Asking. Ik moest er even aan wennen, maar goed. En verder is weer hier even Kill Joy. Ik ken het niet. Maar dat is leuk. Ze heet The Band. en dit is de laatste single Be That Girl, yes, die vrouw wil ik graag zijn. Het is alweer half geweest en dan is het? Zandvoortse berichten. Zeker, we kijken naar de berichten hier in Zandvoort. De laatste passage panden. Afgelopen maandag zijn voorbereidingen getroffen om alles te gaan slopen natuurlijk aan de burgemeester Engelbertstraat. En er zit nog wel een hoeveelheid asbest in, dus dat moet eerst nog verwijderd worden. Dat, hoe, hoeveel is dat? 250 kilo. Nou, echt heel veel. Goh, uh, en ze worden binnenkort losgemaakt van de energie. Zoals de gazenstrook. Dat is ook losgemaakt van de energie. En, uh, en dan, uh, uh, dan... Uiteindelijk wordt de echte sloop ingezet... op 30 oktober. En het moet dan voor einde van november... alles klaar zijn. En uh, uiteindelijk de betonnen kelderbak eronder. Die zouden ze gaan eerder gaan verwijderen. Dat hebben ze nu geprobeerd. maar toen waren ze daar flink aan jekken. En toen kwamen mensen toch klaar. Ho, ho, Ik krijg allemaal scheur in mijn panden. Dus dat hebben ze daar oh. stilgelegd. Ah. Dus dit gaan ze later oppakken. En ook de sloop van het restaurant Le Grand Prix is eindelijk voor elkaar. Het heeft echt jaarlang geduurd. Want namelijk de eigenaar van Le Grand, Le Grand Prix die had namelijk een stuk grond al gekocht. En die heeft wel geteld van onze Geert-Jan Bluis. Die persoonlijk 600.000 euro gekregen. Dus je nou, een goede deal eruit getrokken. Ja, echt lekker dus bij. Zal er gewoon omheen moeten bouwen. Maar, maar goed, het... uiteindelijk die, die, die kelderbakken die worden later nog wel weer, uh, die worden eerst damwanden uh, aan de zijkant geplaatst om die trilling op te vangen. Dus dat is een hele onderneming nog. Mijn god. Ik, uh, bijna net zoiets als Groningen als je niet echt gaat kijken. Ja. Die hele die passageflets die kunnen misschien wel instorten. Echt. Zijn er wel kamervragen gesteld? <laughs> Ik weet het niet. Dat nog niet. Ja. <laughs> Afgelopen woensdagochtend uh, kwam groep 8 van de Maria School naar het raadhuis. Want ze kregen daar een heerlijk ontbijtje met burgemeester David Molenburg en wethouder Lascaré. En uh, ze gingen natuurlijk ook nog even praten over gezond eten. Want ze gingen na, de raad, na de ontbijt gingen ze naar de raadzaal en dan kreeg ze een echte gezondheidsquiz. En uh, wat voor vragen waren het allemaal? van Wist je dat mensen nu veel minder bewegen dan vroeger? Of dat je om een... Een zoet drankje te verbranden, dat je 12 minuten moet voetballen. En hoe meer je rent en springt als je jong bent, hoe sterker je botten worden. Dus die kinderen hebben gewoon heel veel geleerd weer. En uh, ze hadden bijna alle vragen goed. Dus blijkbaar uh, weten ze er veel meer over. Vroeger stonden wij er niet meer stil, maar je kreeg ook niet zoveel. Nee, dat nee, klopt. En we gingen ook allemaal, we gingen niet op die vetplaats naar school. Nee, het is altijd leuk om, zeg maar, uh, als je iets hebt gegeten... om dat te vergelijken met hoeveel minuten je moet gaan voetballen. Nee, ik vind het een goed idee. We zullen lekker voetballen. Kunstdorp Zandvoort, uh, ja, het is een kunstdorp. Uh, dit weekend, uh, onder Rotary Club Zandvoort is dat georganiseerd. Uh, Zandvoort Art en 60 kunstenaars hebben werk gesteld op... Wat was het ook weer? Op uh, verschillende, veel, hoeveel locaties? Nou, dat staat er niet bij, op heel veel locaties die hebben dan zo'n vlag wapperen dan. En dat ja. is echt de kunstvlag. En onder andere bij Rabbel en uh, Wijn aan Zee... kan je een boekje ophalen... en dan kan je zo een toertje maken door Zandvoort. En het is uh, vandaag en morgen het is van 12 tot 5 open. En ja. een hele groep vrijwilligers hebben dit georganiseerd. En uh, nou goed, we zijn hartstikke blij dat buiten het race-dorp, badplaats... dat het ook een kunstdorp blijft. Ja. ja, we pretenderen bijna net zo leuk te worden als bergen aan zee en zo... Maar... Hmm, dat is, uh, of Caracue, daar ben ik geweest, dat is ook zo'n kunstdorpje aan de Spaanse kust. Echt waar? Is, uh, is, is, is Bergen dan nog leuker dan... Bergen Zalt aan Zee? Is dat nog leuker dan Zandvoort dan? Ja. Echt waar? Het is wel ik wat uh, elitairder ook, een beetje van ja. uh, niet al te ver vanaf uh, de Goois-matras ik, een beetje. Dat ja, oké, okay, je... dat, dat klopt. Ja, ik kom wel regelmatig, maar ik, dat is me nooit zo opgevallen eigenlijk. Nee? De oh. Zandvoort lijkt me toch meer iets levendiger. Ja, maar ja. het is uh, qua stijl, qua bouwstijl... En, alles uh, qua ja. huisjes is het wat uh, kunstzinniger. Allemaal. Ja, dat klopt. Ja, maar Zalvoort, moet jij eens opletten over twee... Nou, oké. Okay. Laat ik zeggen, over vijf jaar. Hoe het er dan uitziet, jongen dan is oh, het als die, gewoon. Als die entree zand wordt helemaal klaar. Ja, entree. Oké. Okay. Goed, vertel. Ja, oh. oh ik heb nog anders van hier. Ja, ik, ja, vertel maar. Ik heb best nog wel meer zand voor het nieuws, hoor. Ja. Maar uh, ja, die kunst, sowieso de kunstroute. Ik ga vanmiddag even. of morgen even bij Marlene langs. Ja. Maar... Uh, ja, nee, ga jij maar eerst. Okay. Zandvoortse vlag, half stok vanwege Israël. En vanaf woensdag is hij ochtend... op de raadhuis uh, is die gehezen. Half stok dus de Zandvoortse de vlag niet. De Israël vlag, ook niet de Palestijnse vlag. Ze hebben hier uh, over uh, uh, gesproken... het college van burgemeester en wethouder. En ze zijn uitgekomen dat ze dit gewoon doen. En uh, ja, het, helaas de regelboog vlag moest die verband van de coming out day 11 oktober... Uh, moest dat vervallen. Dus daarvoor hebben ze nu de zandse half gehangen. En uh, dat is mooi. Ja, wat daar gebeurt is afschuwelijk. En dat is goed om daar even bij stil te staan. Ja, ik, ik zie de, ook hier ik... een kledingactie voor mensen in nood. Ja. Het is, wordt slechter weer. We hebben uh, in het weekend van 20 21 oktober... kan je dus uh, ja, kleren die over zijn... kan je de brengen weer naar de kerk. Op 20 oktober tussen 7 en 8. Op 21 oktober tussen 10 en 11 in de Agatha Kerk, dus aan de Grote Krocht. En op 21 oktober kan je van 11 tot 12 uur kan je kleding inleveren in de Antoniuskerk te Aardenhout. Okay. Dus schoon even via zooi op. Oké, okay, dat is een goed idee. Uh, op zoek naar een veilige, verkeers, uh, veilige uh, zeeweg. De provincie Noord-Holland heeft een onderzoek ingesteld naar de N200. En ze dus willen hem verbeteren. En er zijn meerdere varianten gemaakt over wat ze zouden kunnen gaan veranderen. En ze hebben met experts gepra gepraat. Omwonenden, allerlei soorten betrokkenen hebben ze, uh, hebben ze sessies mee gehad. En uiteindelijk gaan ze kijken. En er worden aanpassingen voorgesteld. En uh, nou goed, Uiteindelijk uh, wordt dat uh, gedaan bij het groot onderhoud in 2028. Dus Je denkt, dat duurt nog even. Moet uh, tot die tijd alles zo onveilig blijven? Nee, ze gaan wel kleine aanpassingen nu alvast doorvoeren. Dus dat is op zichzelf geval wel mooi dat ze dat nu alvast gaan aanpakken. Hmm. De zeeweg wordt aangepakt en de zeeweg ja, die hekken langs de zijkant voor de hert is dat nog een idee, want daar hoor je ook niet veel meer over. Ja, nee, op het moment nee. is het een beetje stil. Het is een beetje stil rond. Want... Goed, tot voor de Zandvoortse berichten. Straks meer Is maar even de nieuwe single van Indian Asking. Het is altijd een beetje onvoorspelbaar wat zij uitbrengen. En dit is een beetje een soort dansbaarheid. Een danse muziek. We hebben een nieuwe album uit en dit is daarop te vinden. I like boys. Het is een beetje dansbaar, het is een beetje anders dan anders. En ja, nou goed, af en toe maken ze zoiets. Ik weet nog wel te herinneren deze plaat. Gotta... Nou nee, nou valt hij in één keer weg. Weet wel. Drag, Drag that asshole down. Dat voor <laughs> teksten. Grappig op muziek van Indian En Dit was de, de nieuwe single hier bij Toepak Live. Kan je allemaal verwachten. Alleen maar grote huts. Althans zitten die later uh, tot uh, bloei komen. Is er ook. We kijken de wereld in. En wat, wat zit je te lezen over een vierdejarige... Ja, die, uh, oh. die, die, die Mohammed uh, al fayez is overleden. Het was dus eigenlijk... Maar dat hij zou van... de schoonvader worden van uh, Lady Di. Maar ja, ja okay. Lady Di werd toen, uh, die was toen... Maar dit is al jaar dus tijd zo... geleden, toch? 2 september, zie ik september 2 Ja, ja maar ik zocht eigenlijk een ander bericht over een miljonair... die op 92-jarige leeftijd is overleden. Ja. Maar ik hoop dat ik hem open kan krijgen. Hij was de uh, James Bond van de filantropie ja. Miljardair Chuck Feeney. En het was wel mooi, want die, uh, die had dus heel veel win, winst gemaakt... doordat hij uh, uh, vroeger drank en sigaretten uh, naar Europa regelde. Okay. En daar is hij heel rijk mee geworden. En toen is hij heel slim geweest. Toen heeft hij heeft eigenlijk allemaal uh, uh, gronden gekocht... En, uh, allemaal panden en alles. En uh, daardoor was hij echt enorm, enorm rijk. En het... Uit de, uit de, nou, ik kom niet echt worden. Ja. Uiteindelijk heeft hij de Atlantic Philanthropies opgericht. Een stichting. En die heeft hij speciaal opgericht om een heleboel weg te schenken. Maar hij deed het allemaal anoniem. Oké. Okay. En hij... Uh, want uh, de, de laatste schenking was in december 2016. Hij had gezorgd dat hij zelf nog iets van 1,2 miljoen had. En zijn kinderen had hij ook allemaal een miljoen gegeven of zo. Maar hij vond het gewoon belachelijk. Want uh, je hoeft niet zoveel miljard te hebben of zo. En uh, hij zegt ook voor mensen... het leukste in de wereld is gewoon om dingen weg te geven. Ja, ja en, uh, als, je, als je het ook hebt. Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja. Ja, als je het hebt, kan je het niet weggeven. Ja. Maar ik vind het wel uh, een hele goede zaak. Nou, die komt wel in de hemel, denk ik. Maar afgelopen maandag uh, is hij overleden. En uh, hij heette dus... Uh, Chuck Feeney. Jack okay. Maar jij ja, hebt toch ook wel eens af en toe met de kerst, zo kerstman... die eens dan overal briefjes van 100 uit, uh, uitdeelt of zo, ja. weet je wel? Ja, ja, ja, ja, ja Ik vind ja, ja. het wel leuk. Ik, ja, waarom ook niet, weet je? Je hebt er wel lol van. Nou, het lijkt me wel, dat heb ik al eens eerder gezegd... gewoon grappig als je heel veel geld hebt... en dan op straat gewoon een wilsvreemde... gewoon in één keer heel veel geld... dat je echt helemaal zo van... Hè? Hè? Hè? Hè? Ja. Mijn hele leven kan overhoop getrokken worden. Ik kan ja. helemaal heel anders. Ja, maar je hebt tegenwoordig heel veel van die, uh, van die filmpjes... ook op YouTube en zo... En, die, die, Diegenen die het doen, die zeggen niet... niet maar dan vraagt ze aan iemand dan uh, uh, mag ik voor jou bijvoorbeeld uh, een.. Uh, uh ik noem maar een broodje halal, uh, vlees of zo. Uh, bij bij zo'n zaakje, zo'n armoederig zaakje. Yeah. En dan dus, zo Ik heb alleen geen geld. En heel vaak krijgt ze dan toch iets. Omdat uh, misschien dat die jongen dan wel mabel is. Yeah. En dan uh, krijgt hij die. En dan mag hij nog gaan zitten. En dan zegt hij: Nou, dan hier, ik heb het voor je. dan geeft hij een envelop met 5000 dollar. Ja, ja, ja Dus maar. inderdaad, van wie goed doet, goed ontmoet. Ja, het is ook, Is het niet Drake of zo, een of andere rapper die had ook al is de videoclips? Dan ook allerlei mensen. Dan draait de camera en dan gaat hij naast mensen zitten. En dan geeft hij zo ook in één keer ongelooflijk veel geld. Dan denk ik, gast, en dat doe je in je eigen videoclip. Is het niet echt ja, eh, ja, zielig, dit? Ja, maar ja, je van die een likes... Naar zielig, nou, door die likes krijg je misschien weer heel veel geld. En dat kan ja. je weer weggeven. Ja, en het trap. Er zijn er mensen... Ik heb mijn kinderen zitten kijken. Kijk, wat goed hij dat doet. Ik zeg, ja, is een eigen videoclip, toch, dit? Ja, ja, ja, nou, ja okay. maar het blijft wel zo van... Ik heb ook wel gehad van, uh, dat bijvoorbeeld iemand dan voor zijn verjaardag... geld voor het goede doel uh, had. En ik zeg, van, ja, dat moet je dan uh, op je rekening storten. En dan stort jij het door. Dan kan je het weer aftrekken van de belasting. ja. Okay. Ja, maar dat voelt niet goed. Ik zeg, hoezo voelt dat niet goed? Dat geld wat je dan uitspart, kan je dan ook weer geven. Oké. Okay. Je? je hoeft dat niet per se voor jezelf te houden. Mag wel. Ja, maar, maar dan ben je toch weer dat je denkt: ja, maar ik, dan ben ik weer op een of andere manier dat geld teruggehalen en weer heen. En, weer, en dan denk ik: je, jezus, gewoon. Nee. Nee? Nee, dat past gewoon helemaal niet. Ik vind het wel heel goed maar... dat je dan uh, zo van: ik hoef geen cadeaus. Het gaat bijvoorbeeld naar uh, de stichting uh, Goed Doel, uh, uh, dokters, uh, ja. weet ik veel wat. Ja. Nou, nou ja, je mag het toch aftrekken van de belastingen? <laughs> Ja, en wat je dan uitspart, dat geef je dan ook weer. Ja, ook weer, en dan kan je dan misschien ook weer van de belastingdienst verdienen. Ja, en je ja, mag, mag er uh, dan best een Als af de En gaat dan af, toch af. lekker uit eten, dan Ja, dat is zeker zoiets. Ja, daar komt het toch uit, ook weer op neer. Op eten. Op eten. Ja, ja. <laughs> dan moet je terug bij het eten. Oké, okay, dankjewel. Kwart voor negen, even toevallig Oh yeah. I need yeah. Oh, lekker. Somebody shout when i was young i wanted to be the best not to somebody else who would die it was just on my mind not joking the whole time but then i met you i could no longer search as i find it was just meant to be i'm not lying you see I just don't want to be free, I want to be me I want to believe like, in someone that meant something somewhere I guess I mean I'm happy, I swear When we were together we would laugh and cry We weren't just tearing apart We weren't just tearing apart Cause I need you, Cause I need you. Bij de grens. De Israëli's en de Palestijnen. I need your love. I need your love. Geef elkaar liefde. Ja, maar een vroeger in een boek. Gast hou op je gelukkig over vroeger. Ja. Van alles even dat je in één keer dat het geschiedenis van beide gewoon even kan resetten. Gewoon helemaal tot nul. En in één keer denken van ja, wie ben ik eigenlijk? Hé Ik kan je allemaal niet. Nou, uh, Buma, hoe heet u? En, en wat komt hij vandaag? Geen idee. Ik was hier gewoon in één keer en dan kijken wat er gebeurt. Wie weet hebben we ooit nog zo'n app die we kunnen installeren. Hè? Om het dan in het in het hoofd van die mensen je Dat er geen geloof meer is. Gewoon dat het geloof gewoon helemaal van de wereld af. Gewoon klaar. gewoon Dat het om naast de liefde gaat. Nou, hier spreekt weer de humanist. Nou, hou nou maar op. Goed, wat uh, kunnen we nog meer? Ja, Idealen gewoon die zijn niet na te streven. Ook gewoon waar ik over lul. Nee, het is moeilijk. Het is ja, de echt... ego van de mens. Ze ja. willen alles vasthouden. Ja, ja. Er was een oud-Frans koppel uit Nîmes, Frankrijk. Die had een Afrikaans masker verkocht aan een kunsthandelaar... voor 149 euro... En niet lang daarna bracht hij de, de, de dingen dus 4,2 miljoen euro op, op een veiling. je me nou. nou ja, stel is inmiddels een rechtszaak begonnen tegen de handelaar. En het gaat goed. Want de, de rechtbank die zegt wel van... Uh, uh, Dit noemde hun claim in principe goed onderbouwd. En heeft de voortgang van de veilingverkoop stilgelegd tot de rechtszaak is afgelopen... Want uh, er was ook zo van de antiekhandelaar, die zou waarschijnlijk wel op de, groot, op de hoogte zijn van de grote waarde. Ah. En uh, want hij had het ding gelijk aangeboden aan grote veilinghuizen. En uh, hij had ook een expert in Afrikaanse artefacten om, uh, geraadpleegd. Dus uh, nou ja, hij, de, de, de antiekhandelaar had het koppel al 300.000 euro geboden. Maar daar gingen hun kinderen niet mee akkoord. Dus ik denk van ja. Als hij nou gewoon gelijk had gezegd van nou ja het is echt een prachtig masker u krijgt het van mij een ton ervoor ja dan hadden ze het misschien eens verkocht als ze ook weer zelf gedaan het is heel moeilijk dit. ja ja ja ja. dat is even die verhaal ik hoorde het regelmatig voor verhandelaar die dan een, een of andere stoel zien en dan denk ik denk oh fuck is dat niet de stoel van Gerrit Rietveld? Ja. Die ooit er dat huisje het zomerhuisje vandaan gehaald en dan gaan ja. ze bellen en die mensen hebben geen idee dat het zo'n kratstoel is van uh, Gerrit Rietveld. en dan gaven ze raak niet en dan ze, gaat hij toch wat meer vragen stellen en dan hoor je die man achterkant van Ehm, um, oké, okay. ik ga toch eens vragen waar die stoel vandaan komt. Ja, het ging de deal ook helemaal niet meer door, want dan kom je het ook achter. Als je een origineel Gerrit Rietveld uh, krattenstoeltje <tie> hebt, dan uh, kan je dat niet kopen voor 100 euro. Dan moet je iets anders doen. Dus ja, ja. ja, soms wil je wat meer informatie en dan schud je de verkoper wakker. Dan gaat hij uh, op ja. zoek. Maar ja, dan moet je denken, dan moet je tot een eerlijke prijs komen. Maar ja, ja, ja wat is dan een eerlijke prijs? Ja. Tegenwoordig kan je met de app op, op je telefoon alles achterhalen. Ja, dat is je me aangewezen. Maar dan, als ik dat zou willen, dan weet ik niet meer hoe, hoe je me aangewezen. hebt. Oh, hebt. mooi. mooi, Dat moeten meer mensen. Ja. Dat, dat ze niet meer weten hoe werk je ik over. Nou, doe met 10 euro. Mooi. <lacht> dan heb ik ermee. Goed. Vandaag in de Telegraaf nog een heel stuk te lezen over de operaties. Gynacoloog uh, zei niks over een alternatief. Het schijnt dus dat medische operaties... Uh, uh, in het ziekenhuis eigenlijk heel veel on heel vaak onnodig zijn geweest. En bijvoorbeeld bar moet barmoeder weghalen. Omdat oh. ze een uh, nou, vleesboom hebben uh, die bloed. Uh, dat, dan zegt, ze, nou ja, mevrouw, die uh, barmoeder, moet, uh, barmoeder moet er helemaal uit. Weet je wat? Dat gaat helemaal niet goed. Dat moet weg. Terwijl je ook bijvoorbeeld een. Uh, een, een, een bloedcel of zoiets kan afsluiten... waardoor die vleesboom niet verder gaat groeien. Oh ja. en dan kan die baarmoeder gewoon blijven zitten. <kwijnt> dus er zijn er in meerdere kijkoperaties... eigenlijk helemaal niet echt nodig. Maar ziekenhuizen verdienen daar heel veel geld aan. En ook uh, uh, chirurgen... die willen eigenlijk daar wel iets over zeggen. Ze wil willen en, en Die chirurgen zeggen ook van, ja, ja dan als ik daar iets over ga en ik kom met naam en toenaam in de krant... dan word ik natuurlijk door het ziekenhuis op het matje geroepen. Dus ik mm. wil er anoniem wel iets over zeggen. Dat er gewoon heel veel onnodige operaties worden gedaan... waardoor het heel veel geld kost. En dat is niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Nee, dus daar moet kritisch naar gekeken worden... en daardoor zouden we heel veel geld kunnen besparen. Ja, maar ik denk dat deze opmerkingen en alles ook een beetje komen... waarschijnlijk door, uh, door de verzekeringsmaatschappijen. Nou ja, Want ja. die willen dus niet al die operaties. Die willen van, doen maar dat kleine kijkoperaties... en dat je even dat, dat, dat bloedvatje af... Uh, maar ja, huh? die, die wachtlijsten zijn ook gigantisch. En, dus ja, die willen ze ook wel terugbrengen natuurlijk. Ja. Dus ja, nou ja, er zijn meerdere chirurgen en mensen in het ziekenhuis... die hier aan de belt hebben getrokken. Anoniem is dus, uh, wel dat, maar uh, toch omdat het even moet gaan veranderen. En heel veel mensen zoeken ook nog wel alternatieven. Hè? Dat is ook nog wel waar. Daar hoor je steeds meer over. Vroeger ja, piano wijken... spelen en gras eten. Hè? Ja, maak maakt even een grap over. Sylvia, nee, dat was toch Sylvia ja, Millekam? Het is, een een is niet grappig, het is heel erg. Ja, mijn vriendin van mij die heeft nu ook kanker. Ik wil niet zeggen precies waar, maar die zegt ook van... ja, ik ga toch nog even een alternatief uh, kijken. En, uh, en toen zei ik meteen al Sylvia Milken, Oh, zeg ze, oh gaan we daar weer over beginnen? Jezus, wat, wat simpel. We weten één iemand die alternatieve uh, dingen heeft toegepast ja. en die is doodgegaan. En dan gaan we meteen alle alternatieve wijzen een ja, kant nee, scheren. Dat is waar, dat is waar. Dus dat is ook weer niet goed. Nee, sorry, maar, mijn excuses. Mijn excuses. Alvast. Ik, ik zal het doorgeven, <laughs> Ik zal het doorgeven. Goed, even de laatste plaatjes voor negen uur straks. Na negen uur weer. De geschiedenis van 14 oktober. Ah, interessante materie weer over mijnwerkers en zo. Er is zoveel over te vinden. Altijd een ramp, meestal ook, hè? Ja, vaak een ramp. Van Noel Gallagher en zijn high-flying bird. En dat heet natuurlijk ook uh, Council Skies. En zo heette ook het nieuwe album wat hij afgeleverd heeft. En uh, het is altijd melodramatisch wel mooi. Het is wel heel wat anders dan Liam Gallagher maakt. Die maakt altijd even pure rock. Maar een beetje verontrustende rockmuziek. En ja, die ontmoetten elkaar ooit vroeger. het dus heel klein, maar toen gingen ze Oasis vormen natuurlijk. Maar toen kregen ze ruzie. Zo, vast wel weer over het geld zijn geweest. kan gewoon niet anders natuurlijk. Nou, altijd. Altijd over uh, kunstzinnigheid is het meestal niet. Hè? Een kunstzinnigheid? Over een kunstzinnigheid is het meestal niet. Het is meestal over het geld, gewoon, weet je wel. Ik ja. weet nog wel uh, over teers eerst of weer. Ronald Osserwald en Kurt Smit of zoiets heet die geloof ik. Gingen ging ook over geld, terwijl ze samen zo over muziek maken. Maar goed, die zijn ook weer bij elkaar gekomen. Dus dat is mooi. Ja, dan worden ze ouder en dan denken ze... Ja, ik had niet zo moeten reageren misschien. Nee. Ja, dat, ze, dat ze wat slimmer worden. Ja. Goed, ja, wat is maakt, gewoon zonde. Wat maakt de man een man aantrekkelijk? Je ja. ziet er altijd naar te kijken. Nou, vertel me. Wat ja. kan ik eraan doen? <laughs> nou, het schijnt dat uh, heteroseksuele vrouwen in grote meerderheid mannen kiezen. Die, uh, van wie ieder been ongeveer half zo lang is als hun hele lijf. Dus als ik een man tegenkom en die heeft dus uh, lange benen. En, en die komen dus bij mij tot, uh, to, uh, tot mijn middel, zeg maar. Dan, ja? dan, dan vinden wij ze bl dus blijkbaar aantrekkelijk. En die voorkeur was al eerder aangetoond. Maar er is een nieuw en uitgebreid onderzoek geweest. En uh, ja, mannen, vrouwen willen gewoon gezonde mannen natuurlijk hè, voor de voortplanting. En benen die te kort zijn kunnen duiden op diabetes 2. Wist je dat? Dat oh. wist ik niet. Nee, en, en de onderzoekers hebben dus uh, de gemiddelde lichaamsverhoudingen... van 9000 mannen gecheckt in het Amerikaanse leger. En die hebben ze gebruikt om gegenereerde afbeeldingen te maken. Yeah. En ze hebben de armen en benen van het model iets langer of korter gemaakt. En dan hebben ze vervolgens aan 800 heteroseksuele Amerikaanse vrouwen gevraagd om de aantrekkelijkheid van elk model te beoordelen. Oké. Okay. En dus, uh, het schijnt dus echt zo te zijn. Maar je, wat je al zegt, dus de, de, de benen van de man moeten uh, op, tot de helft van het lichaam van de vrouw komen? Rijken, ja. Oké. Okay. Maar maar ja, ik, ik konden wel ze als... er dan elke keer meten? Konden ze er elke keer naast gaan? Ja. Nou, hij komt tot hier. Ik vind hem leuk. Maar ik, ik had dus al laatst ook een discussie met mijn vriend van... Ja, uh, ik mag niet op zijn elektrische fiets. Want dan kom ik niet met mijn benen bij de grond. Ja, oké. Okay, hij is 20 centimeter langer dan ik. Yeah. Ja. qua hoogte. Maar, maar ik zeg, onze benen zijn niet zo verschillend qua lengte. Het is, want als ik naast hem sta. En dan zie je gewoon van de hoogte van de heupen, zeg maar. Ja. Yeah. ja, hij heeft natuurlijk een heel lang bovenlijf. En dan nog uh, ja, het hoofd en dat soort ja, dingen. Ja, nee, dat hele zelf, man. Hij is getraind. Ja, getraind. Maar ik heb, ik heb dus een heel kort lijfje, weet yeah. je wel. En dan, uh, ja, dan, dan, klopt, dan klopt dit dan weer niet, weet je wel. Nou, nou, oké. Okay. Ja, precies. Want dan komen zijn benen komen niet tot mijn middel. Die komen dus gewoon maar tot... Maar zo'n elektrisch fietser hoef je te gaan. Ik kan me niet te fietsen. Hé, toch? Jawel. Nou, die, ja, die bikes. Nou, daar moet ik ook nog even voor vertellen. Ja, oké. Okay. Maar die, nu stap je ineens één weer over een andere onderwerp. Ja, natuurlijk. nee, even over die fatbikes. Ja? Nou, dat fietsen ze helemaal niet. Nee. Maar uh, ik heb gehoord ook... En dus voor mensen ook als waarschuwing... Hou je beide handen goed aan het stuur. Misschien toch maar je helmpje op. Want er schijnt dus van die gasten op die fatbike te zijn. Ja. En dan fiets jij dus als... ze uh, bejaarden, ouderen, op zo'n uh, zo uh, snelle fiets. Yeah. En die geeft dus gewoon in het voorbij fietsen, geeft ze gewoon een trap. En dan okay. uh, gaan ze keihard door. En dat is al een paar keer gebeurd hier op het uh, Visserspad. Okay. Ja. En uh, dus uh, wees alert ja, voor okay. die gasten. Want het zijn gewoon... Het uh, is echt ongelooflijk. Het is echt een soort uh, groep uh, buiten de gewone fietsers, zeg maar, ja. die gaan nu elkaar te lijf gewoon. Nee, die gaan uh, oudere mensen ook te lijf, dus daar, ja, daar okay. begint het al. Ik zag grappig een op fiets. gewone fiets, een oude open fiets, ik naar mijn werk toe... en dan zie ik echt van kanten. Oh, ja, alle voor alle kanten word ik ingehaald. Echt een bejaarde. nog veel oudere mensen allemaal, ze schieten allemaal voorbij. Jezus, hebben ze het allemaal druk, jongens. We ja, ja. laten ze al... in een restaurantje, zie ze koffie drinken. Maar het is ja, die belangrijk. verruwing, want ik had ook dus, dat ik van de week, maandag was ik op de fiets... En ik haal iemand in, en een jong gast hier op een fiets. Ja? En ik kijk zo om en hij zegt van, motje! Gelijk zo. En ik denk, wat is dit? Ah, ah, het vocht... is toch normaal dat ik kijk alsof ik hem niet snij ofzo. Maar... Nee. <laughs> en nee. En ik, en nog... ik zei de ik gast van, ik moet helemaal niks. Nee, maar, ja, uh, maar ik, ik was wel van, je mag. Ja nee, ik snap het ah. best. Die gast, zijn elektrische fiets van zijn ouders mocht die niet mee. Dus hij moest op een gewone fiets. Hij voelde zich natuurlijk ook ontzettend op een grote oh, stuk. Op, op een gewone fiets. Ja, dat heb je nou ook. Je hoorde het ook helemaal niet meer ik bij. Ik had hem moeten toetrappen. <laughs> ja. Loser, ga eens aan de kant, man, met die pauperfiets van je. <laughs> ja. Jezus, kan je niet gewoon uh, op het openbare weg of zo? Ja, ga weg, je lopen. Dat meest, dat die lopen... Het meeste, die dapen kan wel Hij had al mijn vetbike gevraagd, maar die kreeg hij niet. Nee, precies dat het. Dat hij zo brutaal was. Goed, we spreken is zo in het tweede gedeelte in het brand. Ga maar door! Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 9.